Michel Koenen met het NOS-journaal. De Soedanees die terecht staat voor het doodsteken van een jongen uit Nistelrode... heeft dat met opzet gedaan, zegt het OM. Vandaag begon de rechtszaak in Den Bosch. De Soedanees met een verblijfsvergunning heeft psychische problemen. Het OM wil meer tijd voor onderzoek aan zijn geestelijke toestand. En het Nederlands Forensisch Instituut heeft meer tijd nodig... voor het onderzoeken van bloedsporen. In Frankrijk is vanaf vandaag een mondkapje verplicht in supermarkten, winkels en alle andere afgesloten openbare ruimtes. In het OV moest dat al een tijdje. Premier Castex die maakte haast met de uitbreiding van de mondkapjesplicht nadat het aantal besmettingen in Frankrijk de afgelopen weken weer is toegenomen. Premier Rutte, minister Bijleveld en de legertop hebben hun medeleven betuigd na de dood van twee militairen in het Caribisch gebied. Hun helikopter stortte gisteravond bij Aruba in zee. Twee andere militairen raakten licht gewond. De oorzaak van het helikopterongeluk wordt nog onderzocht. Van de overlastgevende asielzoekers die voor straf in de speciale opvang in Hogeveen zitten... loopt de helft voortijdig weg, dat meldt de Telegraaf. De opvang in Drenthe ging open in februari. Er werden tot nu toe 110 asielzoekers geplaatst die in meerdere AZC's overlast veroorzaakten. En waar de weggelopen migranten zijn gebleven, dat is niet bekend. Ze verdwijnen meestal in de illegaliteit of gaan naar het buitenland. En de branchevereniging Cadeaukaarten is boos over nieuwe Europese regels voor cadeaubonnen. Met bonnen van meer dan 50 euro kan sinds kort per keer nog maar van maximaal 50 euro worden afgerekend. Dat is om witwassen te voorkomen. En dat levert onnodige irritatie op en gaat ten koste van het imago van de cadeaukaart, zegt de branche.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 Ja, van kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. 28 20 juli. Dit is Earth in the Fire en dit is het tweede uur van ZFM Live. Goedemorgen, mijn naam is Walter Sans. Ik val vanochtend in en we gaan niet nog een keer Earth de the Fire draaien, maar we gaan gewoon lekker even iets anders draaien. En uh, het gaat niet allemaal zo vlekkeloos, maar het is improvisatie vanochtend. Improvisatieradio tot 12 uur. Maar in ieder geval heb ik straks nog de column van Tino Stuy en die is erg leuk. Die gaat over Ja. <tied> Yeah, to the mountains in the sky Acid Jazz uit 1992. Coderoy met Mini. Engels bandje. Dat is wel leuk. Goed, even rustig aan. Met Nekka. Dat klinkt zo. En daarna draai ik uh, de column voor je van, uh, van Tino Stuy. En Tino Stuy die zit samen met Gerg Loogman en, uh, en, ja, en Parenkoper... ...zit in, hij uh, in een ochtendprogramma op dinsdagochtend. Dus morgenochtend zitten ze er weer. En dat is echt een hele leuk programma. Maar altijd op het halve uur een column van Tino. En die van vorige week was echt... Heel erg goed. Die ging over Nicky Lauda. En die hoor je zo meteen. En tot die tijd. Nekka met confession.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 wellicht is hij emotioneel en pitsie onder druk gezet door de sociale media... waarin hij 24-7 wordt opgeroepen om pleint te ontmoeten. Maar hij zit er wel en hij is oprecht geïnteresseerd Is een grote fan. Zou het toegankelijke karakter te maken hebben... met de sterfelijkheid van Durval's op asfalt? Het is de zomer van 1975. Ik ben 13 jaar oud en het voelt één circus neergestreken in Zandvoort. De helden zijn Clay Sony, Carlos Reutemann, Jackie X... Fittipaldi, Lafitte, Jector, Depayet, Van Lennep en natuurlijk Hunt en Lauda.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 Van het album Legends. Inside Out is een leuk, een andere plaat van Odyssey. Bijna half twaalf en uh, tot die tijd even Beanie. Dat is die zomerhit waar ik het al over had. En dat is die andere. en Volgens mij is die nog groter dan die van Doja Cat. Ik vind hem leuk. Hier is die, Beanie. Ooh.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 Zeeland en uh, 22 en echt een super, super hit heeft zich gemaakt. Goed, als je nog mee wilt met paat en wagen door de Amsterdamse Watingduinen, dat kan nog. Daar ga ik je zo alles over vertellen. Tot die tijd eerst Daniel Sauleka. Wake up. Plaat het 81 en luister eens hoe actueel dit nog is. Together Zo leek aan 1981 Wake Up for Human Rights. Bizar dat dat nog steeds actueel is. Goed, ik vertel je al over de paad- en wagentocht door de Amsterdamse waterleidingduinen. Daar zijn nog kaarten voor. Er zijn twee tochten uh, op woensdagmiddag: eentje om twee uur en eentje om vier uur. En als je op de site van Amsterdamse Waterlijnduinen kijkt, dan zul je zien dat dat, uh, dat kost een tientje. En dan kun je gewoon mee. En dan gaat uh, met de boswachten ga je met paad en wagen door de Amsterdamse waterleidingduinen. Het enige is het gang de Zilk, dat is even rijden. Uh, het is niet hier de ingang in Zandvoort, maar vanaf daar heb je wel een prachtig, heel mooi natuurgebied uh, aan de zuidkant van de Waterlijnduinen. Dus kijk even op de site. Dat is awd van Amsterdamse Waterlijnduinen.waternet.nl en dan klik je even bij activiteiten en dan kun je opgeven voor aanstaande woensdag voor de tocht met paard en wagen door de Waterlijnduinen. Hartstikke leuk. Gaan wij door met Camilla Cabello, Havana. Daar is het ook leuk. Hey. I'm that at least I, I, I up like a traffic jam yeah. I was quick to pay that girl like uh, Sam. Here you go, ayy hey. it on me, ayy hey. the craving on me Get the beat on me, wait on me She waited on me, ayy Shawty cake on me Got the bacon on me This is the screen I'm making on me One blank, close range, that me If it goes a million, that's me I was getting more love, baby Cabello, opeens was er toen een super zomerhit afgelopen. Prachtig. Gaan we lekker door met Kelvin Harris, Giant. I I would be nothing.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 Marathon en Regenbowman, Giant. Mooie plaat, mooie plaat. Ja, en gisteravond de zomergasten gasten met, uh, met Typhoon. En toen moest ik toch aan dat plaatje denken van hem. Hemel valt. Zo'n mooi plaatje. Ik dacht, weet je, ik neem hem me gewoon mee.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 Allah samen even ver weg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 Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst een waarheid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 Leuke, leuke sommige vond ik het. En uh, ja, ja, ook wel zinnige dingen. En vooral dat einde met de Franklin. Geweldig. Goed, kwart voor twaalf hier bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. En dit is zo'n plaat die hoor je op donderdagavond bij Alternative FM hier op ZFM. Verlene met alleen.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 als ik ga. art en dat is zo'n plaat waarvan je weet wanneer die langskomt. Woensdag tussen 10 en 12. Donderdag tussen 10 en 12. Vrijdag tussen 5 en 7. Donderdagavond tussen 8 en 10. En dat is sowieso. Dat zijn de tijden waarop Jeb en ik in hem altijd draaien. Ik vind hem leuk. Verline en alleen. Ondertussen hoor je wat, grond al? Juist. Fluid van Aero Brown en chocolate. Hot chocolate. Sex, of thing, sex, of thing. You, I believe in miracles. Since you came along, you, sex, of thing. something, me yeah. 40 jaar oud, Joost, Texas Ding van Hot Chocolate. En hij blijft gewoon goed. Terug naar 2020. Heel andere muziek. Ariane Grande en Justin Bieber. Even een rustig momentje. Kijk naar buiten. Het is 20 graden. Geniet ervan. That's just for fun. Striking you out, baby. Don't care if I sound crazy. But you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. Got all this time on my hands. Might as well cancel our plans. Yeah. I could stay here for a lifetime.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 Liedje. Justin Bieber, Ariana Grande, Stuck With You. Ja, en dan is het toch gelukt. Het is uh, bijna twaalf uur. We begonnen met stilte. Heel hard op de fiets hier naartoe gereest. Plaatje erin gestart en gewoon beginnen. En dan is het opeens twaalf uur. Zometeen in het journaal. Daarna Goedemorgen Zandvoort. Morgen weer gewoon, als het goed is, zitten Loogman Paardenkoper en Stui hier. Woensdag heeft Jaap Koper. Donderdagochtend mag ik hier zelf zitten. Walter zand is mijn naam. Vrijdag ja Unnekotter. En dan zijn de weken weer rond. Maak er nog een leuke dag van. En uh, ja, als het goed is, dan zie uh, je een keer Donderdag weer. Veel plezier nog vandaag.